Book 2ูเ77 77เหตุผลบางประการสามาทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะ Waarom eet u de taart niet op? Waarom eet u de taart niet op? Die shan bangka loth namna ka. Ik moet afvallen. Ik moet afvallen. Die shan mai than, pro waat tong loth namna k Ik eet ze niet op omdat ik moet afvallen. Ik eet het niet op omdat ik moet afvallen. Ga mijn koen meenemen, b e e r Waarom drinkt u niet van het bier? Waarom drinkt u niet van het bier? Dichen moet, moet rijden. Dichen o g rijden. Dichen o e rijden. Dichen moet rijden. Dichen moet rijden. Dichen moet rijden. Dichen moet rijden. Dichen moet r i d e n i c h e n moet rijden. Ik ga mijn koen m e e d r i n k Waarom drink je niet van de koffie? Waarom drink je niet van de koffie? Mijn jenlauk ha. Het is koud. Het is koud. Die chan niet drinken koffie, want mijn j e n Ik drink er niet van omdat het koud is. Ik drink er niet van omdat het koud is. Ha, maak gewoon m e e d e m a a Waarom drink je niet van de thee? Waarom drink je niet van de thee? Dit zijn niet meer n a m e Ik heb geen suiker. Ik heb geen suiker. Dit zijn er niet meer namen. Ik heb geen suiker. d i n i e t m a n Ik d m r i n k e r d n i e t m a n i t i m k geen suiker. d a heb t i k geen suiker. heb Ik drink er niet van, omdat ik geen suiker heb. Waarom eet je niet van de soep? Ik eet er niet van. omdat ik het niet besteld heb. Ik eet er niet van, omdat ik het niet besteld heb. Waarom eet je niet van het vlees? Dit zijn peanmansavijlats, ka. Ik ben vegetariër. Ik ben vegetariër. ดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะ ik eet er niet van omdat ik v e g e t a r i ë r ben ik eet er niet van omdat ik vegetariër ben